Oh, oh, oh, oh, dat uh, riedeltje beginnen, Marcus. Je gaat toch echt niet doen, hè? Nee, hè? Ja, dat ja, gaat, nou, ja nou heb je hem aangezet. Ja, het is toch niet te geloven. Hij was al uh, in het uh, non-stop gedeelte. En wat uh, denkt uh, vriend uh, van Dam? Nou, we gaan hem eventjes uh, gebruiken als achtergrondje. Ja, ik, ik ben heel erg fan van het achtergrondmuziekje. Ja, maar jij ik, kan het echt niet uitstaan. Ik, ik zou het zo Ik zou bijna zeggen, zet er een uh, snuifduif op en uh, schiet hem af. Goed, uh, over, over die snuifduif uh, gesproken. Ik had het geplaatst uh, vandaag op, uh, op, op Facebook... Wat was het geval? Ik zat even vlak voordat uh, een Vandaag begonnen uh, koddigen ze die onderwerpen aan en zeiden ze zeiden... ja, de Duitse duivensport die heeft ook uh, doping-schandalen. Dus ik zeg uh, zo, <lacht> bij mezelf. En het woord snuifduif kwam ineens uh, naar voren. Dus nu hebben we een nieuw Nederlands woord wat we toe kunnen voegen... en dat is het uh, woord snuifduif. En wat, uh, zo waar, uh, wat gebeurt er dan onder die post? Dan zie ik... Ja, dank je, Marcus. <lacht> roekoe, roekoe. <lacht> Uh, komt er ineens ook een, een hele, hele leuke van Marco de Mesterhonder. En de volgen de witte lijnen op de weg als ze op house aangaan. Behalve die saaie witte daar. Dat is de vredesduif. Nou, dat is, dat is natuurlijk heel erg leuk. Want Marco is zelf schrijver. Dus die, die heeft dit wel erg opgepikt. Uh, goed, uh, dit is de Alternative FM, uh, welkom. Uh, we hebben vanavond uh, wederom weer mensen in de studio. Ja, het is volle bak hier. Ja. Nee. Hey! <lacht> uh, alleen zij gaan uh, praten over het werk. Uh, we hebben maar vier uh, stukken, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ooit begonnen als coverband. En tegenwoordig uh, zijn ze dan toch uh, bezig om eigenwaar in uh, de popzaaltjes te maar dat met name in Amsterdam uh, ten gehore te brengen. Dus dat, uh, dat uh, gaan ze doen. Uh, wij gaan er zo direct over praten. Maar eerst uh, gaan we nog even een uh, stuk muziek uh, draaien. Dat is ook van iemand die we hier gehad hebben. Die komt zeker ook uh, terug als het album uh, klaar is. Uh, dat is uh, Miam West en dit is This Is My Life.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 That I'll be good for TikTok Uh, Mirjam West. Zij komt binnenkort dus uit met haar uh, nieuwe album. Tenminste, ja, het is een nieuw album. Want ze heeft al een uh, album eerder uitgebracht. Album? Uh, nee, een EP heeft ze uitgebracht. En nu dus echt een uh, echt debuutalbum. Ik sla uh, de website van de Bricks op. Ik heb ook even de Facebookpagina uh, erop uh, staan. En uh, ik vind het leuk. Maar ik zie uh, de samenstelling van de band. Ingrid van Lening. Nou, die zit, die zit tegenover mij. Ja, hallo. Ja, hallo. Uh, Martijn Braamhaar, die zit hier, uh, hier naast mij. Hello. Hallo. Dan zit uh, Daan uh, Smaakman, die zit er ook. Hello. Hallo. En Benny van de Plank. Hallo. En dan zie ik ook de naam van Giso Lommers staan. Giso Lommers. Uh, Geen uh, idee. Uh, die zit op de Canarische <laughs> Eilanden. Oh. Uh, dus, dus zijn jullie nou met z'n vijf of met z'n vieren? We zijn met z'n vijven. Ja. Yeah. En uh, hij is op vakantie. <laughs> is een vakantie. Ja. Goed. Uh, dit, dit is even de korte introductie van The Bricks uit Amsterdam. Uh, ze zijn van oorsprong een, uh, een band die eerst koffers maakte. En nu hebben jullie eerste demo. Uh, ja, hij is al een tijdje uit, hè? Nou, een tijdje. Uh, Eén maand eigenlijk. Vers, vers uit, hè? Ja. ja. Uh, van, van waar eigenlijk uh, ook de overstap uh, van, uh, van de koffers naar, naar de originele songs? Wie mag ik daar het woord geven? Ingrid gaat daar wat ja, over zeggen. Daar ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Daar hoor. ga jij wat over zeggen. Ja. Oh, vertel. Nee, we, we zijn eigenlijk begonnen als band... Um, om mee te doen aan een, aan een bandjeswedstrijd. Mm -hmm. En uh, ja, daar was het uh, wat makkelijker om te beginnen met covers. Maar eigenlijk al heel snel bleek dat we wel genoeg inspiratie hadden met elkaar. Mm -hmm. Vooral de mannen in uh, muziek schrijven. Mm -hmm. Dat we al heel snel overgestapt zijn naar eigen nummers. En dat beviel... En bevalt nog steeds heel goed. Ja. Uh, en het nummers schrijven heeft dat uh, dan toch? Uh, ja, uh, heb je daar dan iets voor moeten overwinnen? In de zin van dat, je, uh, dat het een aanslag is op je creativiteit, inspiratie en noem maar op. Want ja, koffers spelen is misschien, is dat dan toch iets makkelijker? Ik, ik denk maar nou, wat hoor. Dat uh, moeten dan ze mee? me corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar ja. mijn ervaring is dat het eigenlijk gewoon uh, net zo makkelijk gaat of misschien wel makkelijker om eigen nummers dat meen je te niet. maken. Er is ja. zoveel uh, inspiratie ja. uh, binnen de groep dat ja. dat uh, heel goed en soms heel snel gaat. Ja. Ja. Wie schrijft de nummers? Uh, dat is dus eigenlijk uh, vooral de mannen. De mannen. <lacht> uh, uh, uh, en, en wie, wie zijn uh, de muzikale uh, genieën binnen de band? Het, uh, het wisselt nogal wel eens. Het is ja. wel het leuke ook. Wat ja. we een beetje erin proberen te houden. Dat we allemaal ook we, hè, wat, wat, wat erin brengen. En iemand komt met een idee. Uh -huh. Uh, Martijn schrijft wel veel van de ideeën, en dan, uh, maar dan uh, bouwen we het uit. En ieder heeft dan zo, zijn ze zegje erin en dan wordt het ook onherroepelijk compleet wat anders. Ja, oké. Okay. Dus het, het, het, de, de, dus het kan, roer kan gewoon in één keer omgegooid uh, gegooid. Het was. moet kunnen. Het uh. moet kunnen. Heb jij eigenlijk nog uh, vragen, Marcus? Of uh, zit je zo uh, aandachtig te luisteren dat je denkt, nou, ik heb er ook nog misschien nog wel één? Nee, zo'n interviewavond is ja? dus voor mij de luisteravond. Oké, okay. nou, jij zit luisteren ja, te luisteren. Maar als jij en, en jou natuurlijk irriteren. Maar... Uh, nee. <laughs> en maar dat lukt jij... hier al, redelijk. Ja, nee, maar als jij, als jij nog een vraag hebt, uh, gooi hem erin. Friet? Uh, ja? Dat komt goed. De Briggs, hoe lang bestaat de band? Uh, tenminste, dan ook uh, als we de cover, uh, situatie meenemen, hoe lang uh, bestaat die dan al? Ja, januari uh, vorig jaar zijn we begonnen. Volgens mij, eerste repetitie. En ja. rond die zomer begonnen met eigen werk te schrijven. Rond die zomer al? Ja. Vorig ja. jaar zomer al? Ja, het ging vanzelf. Ja. Ja? Dus, uh... <laughs> ja. uh, hebben jullie ook uh, echte muzikale achtergronden? Of, uh, is dat, uh, of is dat niet zo? Of, uh, wat, uh, wat doe jij Martijn? In dagelijks leven? Nou, we, we werken allemaal bij hetzelfde bedrijf eigenlijk. Op de, oh. de Drummenaar. We zijn allemaal projectmanagers bij de gemeente Amsterdam. En dat was ook de aanleiding, want uh, het eerste optreden wat we deden was een soort de Clash of the Cover Bands van de gemeente Amsterdam. Dat moet Pascal van der Beek wat zeggen. Want die houdt zich uh, met de klasje uh, ja, van nou, bezig. Dus. Ja, nou ja, dit, dat, dit was een soort rip-off ervan. Als ik het zo mag noemen. Maar <laughs> ja. uh, dus allemaal beentjes van verschillende diensten. Gemeente Amsterdam. En toen kwam Benny, onze bassist. Die kwam op een kerstborrel naar me toe. En die zegt, uh, jij en ik en Ingrid en Gizo. Dat weten jullie nog niet. Maar we gaan een beentje beginnen. En ik heb ook al een drummer. Die ken ik vanuit een vorig beentje waar ik in heb gezeten. <laughs> Nou, voor mij en voor Ingrid was het voor het eerst. Ja. Giso speelde al ook in een soort ACDC-coverband. Dat doet hij nog steeds daarnaast. Ja, ja. En uh, Daan en uh, Benny kennen elkaar uit een vorig bandleven van ver daarvoor. Aha, dus, uh, dus, dus, dus dat is. Er uh, zit al een verleden. Uh, Benny, uh, dan geef ik jou ook even het woord. Uh, wat, wat is jouw relatie met die, met, die, met die Daan als het gaat om de ja, drummen? Met, ja, uh, bedoel... met de drummen, met het muzikale vlak. Ja. Ja, ik ja. ben de bassist, hij is ja. de drummer, dus ja. dat klikt ja. sowieso bij de vorige band. Ja. Wat, hoe, hoe heette die band, de vorige band? Ja, dat is de welbekende, nee, niet bekende Lola Strike. Lola Strike. Ja. En ja, dat was ja, ook alweer vijf jaar geleden, het, geleden denk ik. Ja, wie heeft er niet van gehoord? GELACH goed, <laughs> goed. Ah, Oké, okay, maar goed, dan is die naam ook eens een keer leuk gevallen. Denk ja, en ik. we wilden met ja. deze collega's gewoon een band beginnen. Mm -hmm. En ja, drummen zijn gewoon zeldzaam. Dus, uh, dat die, die moet je altijd te vriend houden. Ja. Dus jouw relatie zit, met Thales met altijd, is altijd oké okay geweest? Uh, in dat, dat altijd. Oorlog. Het klinkt perfect. En toen ja. we weer speelden, dat was vijf jaar geleden. Nou, het was weer perfect. En, ja. uh, nou, klinkt goed. Uh, uh, hebben jullie, uh, uh, dan moet muzikaal, of, uh, muziek en muzikaliteit in je haarvaten zitten. Want anders doe je dit uh, natuurlijk niet. Ja, je moet sowieso allemaal een beetje van dezelfde muziek houden. Ja? Kijk, als de een van Celine Dion houdt en uh, jij speelt Queens of the Stone dus Dat gaat niet altijd samen. Nee. Maar we hebben, allemaal, <laughs> ja, we hebben allemaal een beetje de goede vo ja, voorbeelden: Queens of the Stones, Juliette en de Licks, Blondie, De uh, yeah. uh, Black Keys. Ik vind het veel leuk, zolang ja. het maar lekker rokt. Dus als het maar gewoon uh, swingt uh, en op het podium uh, dat jullie uh, helemaal uh, kunnen geven. In dat Inderdaad. Dank je. Uh, de naam uh, van ACDC is uh, gevallen. Dus ik uh, ga even uh, een nummertje van ACDC er even tussen plakken. Uh, dat doen we, we doen even twee nummers achter elkaar. Uh, twee van, uh, die, uh, die jullie hebben meegenomen. Eerst uh, ACDC met uh, Back in Black. En daarna de Urban Dance Squad en de Demagogue. Uh, die hier aan tafel zit. De Bricks, dus... met het uh, nummer uh, de Kampvoort. Uh, ze staan daarmee ook in uh, de Indie-lijst. Heb ik hem laten vertellen. Uh, klopt, hè Martijn? Ja, klopt. Ja. Uh, net van nummer 20 naar nummer 15. Zo, vijf plaatsen minst. Uh, ik, ik had ook begrepen, jullie hadden meegedaan... aan de Muzikantendag. Uh, ja, daar is je naartoe geweest <laughs> de afgelopen... zaterdag. Ja, uh, zijn er nog schokkende... zaken naar boven gekomen bij de Muzikantendag... of niet? Gewoon hard door blijven werken. Zoveel mogelijk spelen... Is lekker, dat gezegd? Gewoon, gewoon lekker doen wat je, wat je altijd doet en dan komt het vanzelf. Zeiden ze dat? Ja, ja. Nou, daar komt het wel op neer. Ja? En uh, spelen buiten Amsterdam? Wat is de grootste Ja. Nou, goed. Uh, je hebt al de eerste stap gezet. Hè? Dus, uh, want je bent al buiten Amsterdam. Uh, je zit uh, op Amsterdam-Plaasje. Bij wijze van spreken. <lacht> Lijkt dat maar niet hard te zeggen. Want dan uh, word ik hier gekielhaald uh, door de rest uh, van Zandvoort. zien in Zandvoort... Meneer Meijer. Ik uh, zal het uh, keurig netjes zeggen. Dus burgemeester bij ons in het dorp. Dus uh, dan, dan ben ik ook weer gewoon... Uh, uh, maar dat is... Uh, nou ja, goed... Uh, als dat de opdracht is, dan heb je dus vandaag de eerste stappen gezet. Uh, dit nummer, de Comfort. Uh, ja, het, het, is een, uh, beetje, uh, het is een beetje rok. Een beetje hoekig. Zit, hij ook, uh, zit er ook nog wel een beetje in, vind ik? Ja. ja, ja? De grap is, hij was. Uh, ik, toen ik het nummer thuis een beetje uit begon te vogelen. was hij eigenlijk veel lomper recht door zee. Veel lomper. Ja, en dat is waar we het net over hadden. Dat als je dan de studio in gaat. dan ja. zegt iemand: ja, maar het kan niet helemaal zoals jij dat doet. En wat ook het leukste is, iedereen heeft zijn eigen stijl. Dus ja. uh, Daan is een beetje een funky drummer. Gizo is een gitarist die, waar, waar je toch echt wel de jaren zeventig... gewoon uh, ouderwetse rock en roll uh, invloeden hoort. Maar dan gooi je dat op een hoop. En dan wordt het iets heel anders dan waar je thuis mee aankwam. Maar ja. dat is het leuke. Het kent zijn eigen dynamiek. Dus het ontwikkelt zichzelf eigenlijk. Ja. Uh, daarvoor hebben we ook nog wat nummers uh, gedraaid. Uh, Urban Dance Squad en uh, ACDC. ACDC gedraaid voor de grote afwezige Giso Lommers. Die er niet ja. bij is. Uh, en daarna hadden we de Urban Dance Squad en de Demagogue. Uh, maar wat, uh, wat trekt jullie aan in uh, de voormalige uh, groep die uit Utrecht uh, komt? Want ze kwamen uit Utrecht, deze jongens. Wat was daar zo mooi aan? Ja, het... Patrick Tilon? Het opgewonden standje nee, wat, maar... uh, wat in, de, in de band zit? Pure uh... rauwe klasse. Ja? Het, is, ja, het is hoekig, het is, uh, het is link, het is scherp. Ja, het is gewoon een klasse plaat. Ja. Nou, bijna allemaal. Ze zijn er eigenlijk allemaal goed. Nou, het hele oeuvre is fantastisch. Ja. Dat, uh, dat, en dat is ook wel vrij uitzonderlijk natuurlijk. Ja. Uh, goed, dat, dat, dat zijn even de, de nummers Dan nog even over jullie zelf Want ik uh, vroeg net uh, Toen we de drie uh, afspeelden. Uh, speelden Wat uh, hebben jullie uh, aan studie gedaan? Ik begin even met, uh, met jou Martijn uh, ja. Ik, uh, TU Delft Bouwmanagement gestudeerd ja. Dan Benny uh, Planologie in uh, Breda Dat is een hbo-opleiding Daan. Ik heb uh, architectuur en stedenbouw uh, gedaan in Delft architectuur en stedenbouw in Delft. En Ingrid uiteraard. Ja, ik plan logie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, en dan zeg ik op, uh, meteen van uh, ik heb ook in de geschiedenisboekjes gekeken. Er zijn popmuzikanten die ook een universitaire graad hebben. En dat zijn niet de minsten die, uh, die dat gedaan hebben. Het zijn enkele leden van Queen geweest. Die dat ook gedaan hebben. Ja, dus, uh, uh, ik heb me laten vertellen. Uh, Brian May is, is er eentje met een universitaire graad. En ik weet ook zeker dat Roger Taylor, de drummer, ook een uh, universitaire graad heeft. Ik voel hier zo meteen een quizvraag aankomen. Uh, waarom? Oh ja, wat dan? Uh, ja, ja. Wat, wat is de wat quizvraag dan? Nou, de, de, de quizvraag moet in dit geval zijn. Wat, wat was de, de studie die de, de, de drummer uh, in dit geval heeft gedaan? Ja, dat is van, van Queen. Herf, ja, van Queen. Nou ja, goed, dan komen, we, dan komen we wel achter. Moet ik eerst even zelf uh, gaan zoeken wat het antwoord was. Want anders dan, uh, denken de mensen van, uh, waar gaat het over? Uh, goed, maar dat is, uh, dat is hier dus helemaal niet iets in de muziek. Het is gewoon totaal iets anders. Hebben jullie uh, uh, tijdens jullie studie dan ook in studentenbands uh, gezeten? Of moet ik het zien? Wisselt. Ik uh, denk uh, niet, niet, niet, niet iedereen, uh, uh, sommigen zijn er, ze zijn er echt een beetje fris ingestapt en hebben wat ontdekt. Mm -hmm. uh, maar uh, Benny en ik, uh, dat was ook een beetje tijdens studietijd, of op, op de rand ervan. Mm -hmm. uh, dus, uh, uh, maar ja goed, uh, studietijd is natuurlijk wel een mooie tijd om dat soort dingen te verkennen. Ja. Dat je vaak wel gelijkgestemd tegenkomt. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, tijdens de studietijd heb je natuurlijk ook uh, muzikale invloed gehad. Een, een deel denk ik horen we nu terug in de uitzending. Neem ik aan? Ja, zeker. Ja, toch? Zeker. Ja. Uh, en, en nu zijn jullie zelf uh, gewoon met uh, muziek bezig. Uh, Muzikantendag heb je gehad. Uh, hebben jullie ook nog echte aspiraties om daar verder mee, uh, mee, uh, mee aan de gang uh, te gaan? Want ja, het is een leuk een demo. Maar uh, zit er, uh, uh, jullie hebben ook meer nummers nu geschreven. Uh, meerdere nummers die op de... Ja, ik zou bijna zeggen Benny... ...op de plank liggen. Maar goed, even woordspelen. <lacht> Ik heb zoveel nummers niks... thuis nog. Uh, ja? Jullie hebben er genoeg uh, in ieder geval. Ja. Uh, uh, heb je, heb je, hebben jullie ook echt plannen ook om, om dat ook daadwerkelijk uh, verder vorm te geven... ...in de vorm van een album of wat dan ook? Um, dat zou uh, goed kunnen. We hebben inderdaad genoeg nummers liggen waarvan we denken dat ze, dat ze goed zijn... Uh -huh. Uh, alleen, uh, we hebben misschien ook wat... Benny een beetje uit de tips die we kregen... vanuit de Muzikantendag. Ja. Wel uh, ook wat nou, tijd daarvoor nodig. Om, uh, en misschien wat advies van uh, mensen... die er ook uh, verstand van hebben. Om, hmm. uh, om daar uh, echt een uh, goede, goede plaat van te maken. Maar ja. misschien wordt het ook wel weer... een uh, EP-achtig ding. En niet meteen een hele plaat. Nee. Maar er is nog genoeg materiaal... om iets uh, mee te gaan ja. doen. Uh, de Muzikantendag... Hier, uh, dat... Dat noemden we net al. Uh, de muzikantendag, uh, daar krijg je dus uh, het ding mee. Uh, ga je, moet je dan ook spelen op zo'n dag? Uh, even laten horen van wie je bent? Of, of, of, of moet je je materiaal laten horen? Nee, dit, dit was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik naar Muzikantendag ging. Ja. En dat is gewoon, ja, heel veel mensen uit de business zijn daar aanwezig. En dan kan je gewoon je demo laten horen. Mm -hmm. Dan luisteren ze even snel doorheen, dan geven ze feedback. Maar goh, weet je, misschien moet je wat meer zo klinken of zo. Of ik vind helemaal niks. Heb je dat ook gehad? Tuurlijk. Sommige mensen houden op... niemand. <laughs> <laughs> ja, nee, maar, je, je, maar dan weet je ook meteen waar je aan toe, uh, toe ja, bent. Ja, maar je moet gewoon de, de tips meenemen. En uiteindelijk moet het wel leuk zijn. En je moet gewoon je eigen muziek blijven maken. Ja. Uh, met je achterhoofd van wat, uh, ja. wat de mensen jou hebben meegegeven. Want nou. in feiten geven zie je iets mee. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, veel, je moet gewoon... In, ...om een beetje op te vallen ook veel spelen. Ja. En uh, zoals wij spelen nu veel in Amsterdam... Ja. Nou ...we gaan nu ook wat meer naar ja, buiten kijken... ...wat ja. we doen en meedoen aan wedstrijden. Nou ja, we gaan zo maar door. Ja, nou ja, in dat verband... Uh, ...wij uh, zitten met onze snuffert bovenop... Uh, ...bijvoorbeeld act, de Rob Akdaalwoord, om maar wat te noemen... ...maar jullie zouden uh, bijvoorbeeld mee kunnen doen... ...in, uh, in een Amsterdamse bandcompetitie. Uh, competitie. Meen dat er ook uh, eentje is. Ja, de Amsterdamse popprijs, ja, hè, die, die gaat volgend ja. jaar weer lopen. Grote prijs misschien of... Ja. Wat er nog meer is. Ja. Nou ja, dat is uh, een grote prijs zou ik zeker ook. Je demo gewoon uh, laten doen. En je niet uh, laten ontmoedigen als je gelijk gefileerd wordt. En gewoon nog een keer uh, dan uh, insturen. En, uh, ja, ja, ik zou uh, ja, dat, dat het... het. Nou, dan de wint het, denk ik dan. Maar goed, uh, ik bedoel, het feit dat je dus nu al airplay krijgt. Is ja, al uh, ja, is een, mooi, een, mooi, een, een mooi begin, toch? Uh, een ja, mooi ja, begin. Uh, goed, dat, dat is even over, over, over jullie uh, en hoe jullie op dit moment erin uh, staan. Ik ga eventjes ook uh, kijken naar de, de klok. Want uh, we moeten natuurlijk ook de boel in de gaten houden... dat we ook een beetje de nummers uh, hier en daar uh, uit uh, kunnen zenden. Uh, en ik weet dat we nog een tweede nummer in dit uur... en die zit al in dit uh, volgende blok al verstopt. Uh, maar we beginnen eerst met uh, The Arctic Monkeys en Old Yellow Bricks. Arctic Monkeys. En daarachter hoorden we dus uh, The Bricks met uh, Never Let Go. Oh, hij loopt ja, nog ja. Ja, Je had het er net nog over, uh, hè? Uh, ja, ja, ja. Maar hij, ik had hem al onderbroken, hoor. En uh, hij doet het even goed. Uh, ja, ochtend, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat stukje wat je net uh, hoorde, dat, uh, dat hoort, uh, hoort er nog niet bij. Maar uh, die, uh, die gaat uh, straks uh, nog even gedraaid worden. Uh, Never Let Go. Uh, Arctic Monkeys. Uh, Zit dat in elkaars verlenging of is dit gewoon toeval dat ik dit zo achter elkaar heb gezet? Dat, dat is wel een beetje toeval, maar ja, ja de invloeden hey, die er zijn. Ja, het... ik heb het toch een beetje het idee. Het lijkt me een beetje uh, Arctic Monkey's. Ja, achteren. maar doe, de, in, de invloeden die er zijn van, zo van die mensen uh, die ja, het is, voor, het is misschien zelf ook moeilijk te zeggen als je de muziek hebt gemaakt, maar het sluipt een beetje overal naar binnen. Dus ja, uh, ja als je dan luistert naar die muziek die wat hoekig is en ja. wat uh, staccato, dan ja. heb je zelf de neiging van... Ah, gaan we ook eens proberen. Ja. Ah, klinkt wel lekker. Ja. Uh, even zo'n break erin dat ja. alles stilvalt, ja. alleen zang en dan ja. hup weer door. Nou, dat ja. soort werk. Ja. Dat zijn wel dingen die je dan overneemt, die je ja. gewoon hoort. Als ik jou zo hoor, dan hebben jullie ook heel veel spelplezier. Uh, tijdens de repetities en dat soort dingen. Dat er, uh, dat er ook nog wel eens... Uh, uh, wat we woordenwisselingen zijn... nou ja, woordenwisselingen, uh, meningsverschillen... laat ik het uh, gewoon heel netjes zeggen... want dat is het ook <laughs> ja. in feite. Uh, dat er dan ook nog gewoon heel veel uh, lol is... Tussen nee, het regels door, dan, dan wordt er ook heel veel lol. Nee, maar het begint, ja. die, we beginnen en eindigen denk. vaak met een jam, toch? Dat is het... Uh... Ja. Ja, ja, als het even kan een half uur lang. <laughs> ja. Ja. Ja, ik moet zeggen, we zijn dit voorjaar met de band, uh, hebben we gezegd, we gaan een bandweekendje in uh, Texel doen. Ja. En daar hebben we wel ongeveer de ultieme jam uh, samen gemaakt. Dus met uh, alle plezierlijke uh, middelen die er waren op het eiland. Uh, ja hebben we ons opgesloten in de repetitiehok. Ja. Dan hebben we een jam van, nou, wat is het... anderhalf, twee uur lang? <lacht> en, uh, en dan elke drie uur, uur, ja, vier uur. Hè? Om, om vier uur s'nachts stond al tien minuten met de ogen dicht... en het eerste wat eruit kwam was, oi, oi, oi. <lacht> <lacht> En uh, ja, dat was... Dat was een, een kampeerboerderijtje in uh, Tesla. Ja, ja, het was echt te gek. Je hebt daar een... Uh, weet, je, weet iemand nog hoe het heet? Mijn oude schild, ja. Uh, uh, studio uh, test. Studio, tessel. studio Te gek. Ja, een vakantiehuis uh, waar met z'n allen in kan met een oefenruimte eraan... ...dus je kan de hele weekend door dag en nacht lang knoerd hard herrie maken. Ja. Dus uh, het was één space jam van een uur lang... ...waarna we, waarna we iets herkenden van een eigen nummer, uh, Out of the Light... ...wat ja. we ook nog gaan horen straks volgens mij. Ja. En uh, toen morfden het daar naartoe... ...en vervolgens nog een half uur lang de eigen nummers aan elkaar geplakt en gevogeld. En het leuke is dat als je dat doet, dan hoor je toch weer nieuwe dingen. Iemand speelt opeens iets en daar komen ook weer nieuwe nummers uit voort. Ja. En ja, dat is te gek. Nieuwe ja. nummers uit voort. Dus het ene idee lokt het andere uit. Ik zie jou heel erg heel <lacht> ja schudden, Ingrid. Dus, dus, dus nou, in het zin. is heel grappig. Want dat <lacht> zeggen we nu dus ook weer heel vaak. Van hey, doe dat uh, uh, gitaarloopje uit die uh, sessie mm. op uh, Tessel. Doe die nog even. En dan, uh, dan is er inderdaad dus nu recent ook weer een nummer. Wat daar dus uit voortgekomen is. Mm. En dat is gewoon echt heel, uh, heel goed. Ja. Yeah. Yeah. Ja, want, uh... Ik roep ook alweer, wanneer gaan we weer naar Tessel Dus wie weet... Uh... Vindt jullie bazen dat ook goed? Nou ja, bazen... Uh, nou ja, werkgevers. het is een weekendje, hè? Ja. En we, oh. ja, ja. En we, we waren maandag weer redelijk oké. Okay. <laughs> en ik zou zeggen, ja, de, een aantal werkt ook gewoon uh, vier dagen of zo. Dus ja? die is sowieso oh. elke vrijdag vrij ja. om uh, aan uh, nieuwe muziek te werken. Nou, oh, dus er zijn één of twee bandleden die, die uh, een vaste dag uh, daarvoor uh, pakken. Ja, twee. Daar, twee. Daar, uh... ja. Martijn en Benny zijn dat. Ja. Ja. Nou, de, de luxe is vooral niet werken op vrijdag. En dat je dan een beetje kan sleutelen in je muziek... is een mooie ja. bijkomstigheid. Ja, ja dat geloof ik vrijdag, wel. Ja. En ik heb ook jarenlang uh, op uh, vrijdag uh, niet hoeven te werken. En ik uh, weet hoe gezellig dat is... op <laughs> vrijdag niet werken. Ja. <laughs> en nu, ben ik, nu is het bijna elke dag vrijdag bij mij. Kijk, dus, uh, <laughs> daar is het even. Ja, oké, okay, maar ik kan nog niet stil leven. Dus dat, uh, dat, dat, dat is een andere kant van het verhaal. Uh, ik zal toch uh, eerder ook weer... Wat, wat moeten gaan vinden. <laughs> uh, maar goed... Uh, dat is, dat, is, dat is hoe jullie muziek benaderen. Dus jullie vinden ook gewoon, naast jullie drukke werk, uh, toch ook nog de tijd om, om serieus daar ook mee bezig te zijn. Hebben jullie ook een vaste avond dat jullie oefenen of repeteren in, in dat, uh, dat opzicht? Ja, dat is in principe de dinsdagavond. Ja? We repeteren dus eigenlijk elke week. Ja. ja. En hoe uh, gaat het eraan toe tijdens een uh, repetitieavond? Ook weer zoiets als wat Martijn beschrijft. In Tesla uh, ook een uur lang jammen? Of, uh, gewoon nou ook... ja, dat hangt er een beetje vanaf. Of er we weer een optreden aan zit te komen. Dan moeten we wel af en toe weer even de focus bij de, de setlist ook leggen. Die we dan willen gaan spelen tijdens uh het -huh. optreden. Maar daarbuiten is ook voldoende ruimte om weer nieuwe nummers uh, te werken. En uh, nou ja, afgelopen dinsdag, ondanks dat Gizo er niet was. Ja. Hebben we wel gerepeteerd. En hebben we wel weer uh, aan nieuwe dingen gewerkt. Nou, dat is dat echt heel gaaf. Wel, dat is ja. natuurlijk wel heel goed. Ja. Um, <coughs> een sleutel aan nieuwe nummers en uh, noem maar op. Uh, spelen jullie als je. Want je had het ook over die setlist. Spelen jullie dan toch nog. Ook als jullie uh, op het podium staan. Toch af en toe nog wel eens een, uh, een nummer. Wat, uh, wat jullie in het verleden ook als coverband uh, hebben gedaan. Doen jullie dat nog wel eens? Ja, dat doen Verker. we zeker nog ja. wel eens. En dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken. dat we uh, misschien nog niet anderhalf uur kunnen vullen of zo. met ja. onze eigen nummers. Ja. Uh, maar ook omdat we sommige nummers gewoon nog heel lekker vinden. En goed vinden passen bij de rest van ons repertoire. Ja. Dus, uh, yeah. ja. En zo'n zo koffer kan het af en toe ook gewoon een beetje openbreken. Hè? Zo ja. op een moment en mensen herkennen het. Ja, want uh, muziek is ook herkenning, denk ik, uh, in dat opzicht. Op maar je verpakt het denk ik ook wel weer als je een koffer pakt. En dan op een gegeven moment, ja, niet een, uh, een reiskoffer, maar een, een, een, een koffer dus. Oh, goed. Ja, eigenlijk ja, is het... Ja. <laughs> maar als je dus dat, uh, dat, dat erbij pakt. Dan kan je ook al beter je eigen nummers daar ook een beetje in, uh, in verpakken denk ik. Ja, ja, ja en andersom ook ja. juist. Dat je de, die koffers die, die, die gaan ook weer een beetje een eigen leven leiden. Als je uh -huh. het zelf speelt. Want dan uh, merk je dat de dingen die, die, die je toch anders doet. Omdat je met als band uh, op een bepaalde manier speelt. Uh -huh. Dus een cover is nooit precies hetzelfde na spelen. Maar is ook een beetje je eigen sfeer dragen. Je eigen sfeer uh, uh, meegeven in de uh, in koffer. Ja. Ik uh, ga nog even naar jullie lijsten uh, wat jullie hebben meegenomen. Uh, uh, nou, ik, ik ga toch even iets, uh, iets pakken van Queens of the Stone Age. Oh ja. ja, uh, ja. We, we hebben de drie. Uh, the Lost, Art of, en dan uh, laat hij, uh, want dan kan ik het vinden niet. Keeping lezen. a Secret. Ja, uh, feel Good, Hit of, en dan. The Summer. Make it with Chew. Welke zullen we doen? Ja, dat, dat moet de laatste zijn. Make it with you. Ja, nou, dan gaan we, die, uh, gaan we die er even in, uh, inzetten. Uh, 1, 2. Komt-ie. Oh. We're yeah. of the Stone Age, met Make It With You, En dan komt dit er nog even fijn achter. En dan denk je dat je er helemaal bent. En ja, die schut je <laughs> zo weer verwakken. Ze zouden in één keer helemaal wakker. Ze hebben ook uh, bij uh, de Wereld doorgezeten En een minuut uh, kregen ze daar. Daar waren ze het niet helemaal mee eens. Maar goed. Dat is uh, de, de policy van uh, de Wereld Door. Tot aan het nieuws gaan we deze doen van onze vriend Colin Hoeven, die twee weken geleden hier was. En het nummer dat heet: Complex Personality tot aan het nieuws van oh, Nick. Grains of sand, brush our face, hide the tears we cry when no one's looking, the desert wind.